2011. Jaarlijks wordt hier voor de evenementenkalender vastgesteld. En die kalender is uh, elke week uh, wordt die geupdate, uh, en die staat op de website van uh, zfmzondvoort.nl.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 In en jij bent erbij. Weer een hitje die bank, Chill hem aan de kant, ja, ik haal hem op de low-cro. Bos hem in de club, is de schaat aan de popo. Oh no, ik ben niet down met die kakkies. De white flag die ik nice match with my met mijn attie. Bro, met bakkies, zo maat aan de forline. Hoor dit, ik wil dat mijn lijn in je oor blijft. Soms in de club, maar ik blijf in de noord Jullie zoeken hits, ik haal ze tevoorschijn. Zag je al een tijdje bij de baas Schatje nemen, dank van de baas dan? Want je ken me stilo, GSL Pacino. Schatje ben als J-Lo, ik ben het die V-Flo.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 Uh, Bloemendaal uh, heeft Teun de Nooier uh, alle ballen op Teun en dan uh, gaat er iets moois gebeuren. En dat uh, zagen we ook. Een uh, aantal minuten geleden werd uh, de Nooier ouderwets gehaakt met uh, de kromme stik door uh, Lieve Westeren. Hij zit uh, voor zeven minuten aan de kant dus tien mensen van verladen tegen elf van Bloemendaal. Bloemendaal mocht ook <coughs> voor de derde keer aanleggen voor de strafcorner. Goed genomen door Meijer, maar uh, nog beter gestopt door uh, doelman uh, Akbar van uh, Laren. Die wel eens mindere dagen heeft, maar vandaag op het kopje toch uh, behoorlijk alert is. Hij redde met het voetje en dat is altijd een teken dat die bal goed geplaatst is in een uh, van de Hoeken. Een uh, Bloemendaal dat na die 2-0 uh, wederom uh, laden liet komen. Uh, met het doel om ruimte te krijgen voor de, de snelle voorwaarts Van uh, Milo, uh, Schuurman, we hebben ze allemaal uh, gezien. Leuke hockeyers, uh, maar gescoord. Uh, ja, dat uh, doen toch mensen als uh, Brouwer en Meijer, die iets meer routine en rust.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 Op de rand van de cirkel komt die bal dan te liggen tussen de 23 meter in en de rand van de cirkel. nou kijkt nog even om, iedereen staat op positie. Alle spelers op de held van Laren, maar dan komt de bal bij een blauw shirt. En dat betekent einde oefening, want Laren probeert eruit te komen ten met een aanval over de linkerkant. Maar die wordt dan gestopt door Boerma. Die daar storend werk verleent. En Jaap Stokman staat een beetje te wijzen. Maar het mag geen gevaar opleveren. Bloemendaal in de eerste helft. Meester, het leidt met 2 tegen 0. Met nog 2 minuten te spelen in de eerste helft. Dankjewel Frits Reek. Hij kijkt voor ons naar de hockeywedstrijd. Bloemendaal-Laren en uh, Bloemendaal staat met 2-0 voor. Goed Frits, we gaan je straks weer horen...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 Het is nog even uh, ver van ons vandaan, maar nou ja, wat is 6 november? Er zit maar een maandje tussen. En dan heeft uh, Zandvoort aan Zee een primeur. De badplaats zal het toneel zijn van de allereerste nationale 50-plus Dag van Nederland. Het initiatief van de VVV is door de ondernemers warm onthaald. En ook de 50-plussers melden zich al flink. Tijdens deze dag staan er een heleboel op het programma. De dag begint met een bezoek aan de VVV Zandvoort, waar een ieder gratis tas kan ophalen. Met daarin vele kortingvouchers die te besteden zijn bij diverse winkels, restaurants, cafés en strandpaviljoens. Indien daar nog aanwezig zijn natuurlijk. Maar ook diverse overnachtingsarrangementen zijn te vinden in deze speciale 50-plus tas. Vervolgens is 6 november een dag vol veel gratis activiteiten en workshops. Te denken valt hierbij aan de 50-plus markt, een anti-slip demonstratie.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 They can't do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 Uh, Youngtimers enzovoorts, enzovoorts. Een ultieme mogelijkheid om je passie voor oldtimers met elkaar te delen. En wat gebeurt er dan allemaal? En z rijden. Uh, daar kan je dus de hele dag daaroverheen. overheen. Uh, de klassieke paddock is er aanwezig. Hier staan diverse klassieker. Clubs, alleen voertuigen van 25 jaar en ouder en merkenpresentaties in klassieke markt. Zijn, er zijn diverse alltime gerelateerde bedrijven aanwezig om u te woord te staan. En kijk eens rond om ideeën op te doen of om advies te vragen. Alltime trucs zijn er ook, een speciaal plein hebben ze daarvoor ingericht. En kinderen tot 8 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene. Nou, nou, ben je helemaal buiten Arum? Nee, he. with a dream my cardigan welcome to the land of fame access am I gonna fit in jumped in the camp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 After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. In can't look, can't look, Life. Dit is 20 jaar ZFM. After Hier in Zandvoort en we gaan eens luisteren naar een, een volgend interview opgenomen door uh, Jaap Koper. Dat was gisteren tijdens het uh, dorpsomroepersconcours, waar Klaas Koper afscheid nam als dorpsomroeper na 17 jaar. En Jaap uh, sprak met de burgemeester Nick Meijer. Een van de juryleden, ja, dat is altijd een wederkerig uh, verhaal, is, uh, is de burgemeester van Zandvoort, Nick Meijer. Maar ja, het is een uh, afscheid uh, voor uh, Klaas Koper ook uh, deze dag.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 Het zijn nog een paar, een paar 15 seconden. 15 er, seconden? 15 seconden is nog. Ja, ja, ja, hoe praat je nee. dat vol? 15 seconden, dat valt ja, niet mee. Nee, we gaan straks naar het uh, journaal. Gaan we natuurlijk weer even contact opnemen met Frits. Ja, inderdaad. Kijken wat natuurlijk staat met het hockey. En we hebben nog een interview van Jaap Koper staan Klopt, helemaal. Nou, nou zijn we erbij. Ja, tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.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 De rechtbank heeft de hoofdverdachte van de rellen in Culemborg 18 maanden cel opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk. De 22-jarige Marokkaanse Nederlander reed in een nieuwjaarsnacht met zijn auto in op een groep mensen van Molukse afkomst die in een tuin stonden. Een meisje raakte gewond. Tegen de man was vier jaar cel geëist. Na het incident in de wijk ter Weide liepen de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen hoog op. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te bewaren. Het verkeer heeft last van het slechte weer. Er stond rond half negen 370 kilometer file. Tweemaal zoveel als normaal op een dinsdagochtend. Rond Amsterdam leidt de regen tot veel extra drukte. En in Noord-Brabant was het vanochtend mistig. Daardoor moest het vliegveld Eindhoven Airport gesloten worden. Inkomende vluchten wijken uit naar het vliegveld Wezen in Duitsland. Een aantal vertrekkende vluchten zijn geannuleerd. De publieke omroep moet bezuinigen op voetbalrechten en amusement. Dat vindt de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep Henk Haaghoort. Amusement moet kwalitatief duidelijk onderscheidend zijn, al dus Haaghoort. Hij noemt wie van de drie sterretje gezocht en bananensplit als programma's die weinig toevoegen. Ook betwijfelt hij of de NOS en de Eerdivisie en de Champions League moet uitzenden. Hij kondigt verder aan dat er fors gesneden gaat worden in het aantal websites en digitale kanalen. Haaghoort hoopt dat er door fusies uiteindelijk zeven of acht omroepen overblijven. In Noord-Korea is Kim Jong-il herbenoemd als secretaris-generaal. Dat gebeurde op een buitengewoon congres van zijn arbeiderspartij. Het besluit is geen verrassing. Kim Jong-il is de sterke man van het Stalinistische Noord-Korea... en hij gaat over de benoemingen. Op hetzelfde congres werd zijn zoon Kim Jong-un benoemd tot generaal. Hij wordt waarschijnlijk de volgende leider van het land. Er is ook al een bijnaam voor hem, briljante kameraad. Het weer, regen of motregen, het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden. Morgen in het noorden zonnig en droog, in het zuiden veel bewolking.